8 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Advocaat Knoops wil nieuw onderzoek moordzaak Bonaire. Schat gevonden in wrak op Terschelling. Een actie op Lowlands voor Pussy Riot. Advocaat Geert-Jan Knoops en justitie op de Antillen... willen nieuw onderzoek naar een moordzaak op Bonaire. Knoops zegt dat hij een gerechtelijke dwaling op het spoor is... Twee mannen zitten volgens hem al sinds 2005 onterecht vast... voor de moord op twee broers op Bonaire. Volgens Knoops hebben onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut... half werk geleverd en heeft een van de veroordeelden sowieso een alibi. Hij zou tijdens de moorden achter een computer hebben zitten chatten. De twee mannen hebben altijd ontkend dat ze iets met de moorden te maken hebben. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie op Bonaire... beslist vrijdag of er een nieuw onderzoek komt. Op Ter Schelling is een wrak aangespoeld met een bijzondere schat erin. Het gaat om zo'n 300 kilo koperen staven, duizenden kralen... ruim 40 koperen pannen, pot- en flesscherven. Volgens deskundigen komen ze vermoedelijk uit de 18e eeuw... en werden ze door de West-Indische Compagnie gebruikt als betaalmiddel. Een vrijwillige vogelwachter van Staatsbosbeheer... vond de restanten van een houten sloep twee weken geleden in de vloedlijn... toen hij met zijn vrouw op de bosplaat liep. Oud-Tweede Kamerlid Leo Jansen van de voormalige politieke partij Radicale, de PPR, is overleden. Hij begon zijn politieke carrière bij de KVP. Toen hij in 1972 in de Kamer terecht kwam, stapte hij over naar de PPR, de partij die in 1990 in GroenLinks opging. Jansen zat bijna tien jaar in de Kamer. Hij had onder meer de onderwerpen energie en milieu in zijn portefeuille. In 1979 was hij lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Na zijn periode in de Tweede Kamer werkte hij nog bij het ministerie van Vrom... en was hij hoogleraar aan de TU Delft. Oud-PPR-kamerlid Leo Jansen was 78. Op het popfestival Lowlands worden handtekeningen ingezameld... voor de vrijlating van de leden van de Russische band Pussy Riot. Daarmee proberen 3FM, VPRO 3412 3 voor 12 en Amnesty International... een vuist te maken tegen de straf die de drie vrouwelijke bandleden gisteren kregen. Ze moeten twee jaar naar een strafkamp omdat ze in een orthodoxe kerk een protestlied zongen tegen president Poetin. De directeur van Lowlands hoopt dat alle 55.000 festivalgangers hun stem laten horen. De handtekeningen worden volgende week aangeboden aan de Russische ambassade. Op de eerste dag van Lowlands protesteerden ook artiesten tegen het vonnis. Zo hing er bij een optreden van zangeres Feist een spandoek boven het podium... met de tekst Free Pussy Riot. Heineken heeft zijn bot op het populaire Aziatische Tigerbier verhoogd... De bierbrouwer biedt 53 Singaporese dollar per aandeel. Het totale overnamebedrag komt neer op ongerekend 3,6 miljard euro. Eerder leek de overname rond, maar vorige week meldde zich een andere overnamekandidaat. Het Thaise bedrijf Kinders Place Group biedt een paar dollar meer per aandeel dan Heineken. Het is nu onduidelijk wie de nieuwe eigenaar wordt van het bedrijf. In Canada zijn opnieuw afgehakte lichaamsdelen gevonden. Het gaat om twee handen. Eerder deze week werd al een afgehakt hoofd en een voet gevonden. Volgens de, rivier, volgens de politie lagen de handen aan de oever van een rivier bij Toronto... niet ver van de plek waar de voet lag. De lichaamsdelen zijn van een vrouw... en lagen waarschijnlijk enkele maanden in het water. Volgens de politie heeft de zaak niets te maken met die van Luca Magnotta. Hij werd in juni opgepakt voor de moord op een student... die in stukken was gehakt. In Bagrijn is een jongen van 16 omgekomen... bij gevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie... Dat zegt de Mensenrechtenorganisatie in Bahrein. De jongen zou zijn neergeschoten en door een man in burgerkleding in elkaar zijn geslagen terwijl de oproerpolitie toekeek. Volgens de Mensenrechtenorganisatie was hij ongewapend, maar de autoriteiten zeggen dat de jongen de politie bekogelde met brandbommen. Sinds februari vorig jaar zijn er geregeld protesten van de Sjiitische meerderheid in Bahrein tegen de Soenitische koning. Een baard zorgt ervoor dat de verdachte van een bloedbad in de VS... voorlopig niet kan worden berecht. Het gaat om de man die in 2009 om zich heen schoot... op de militaire basis Fort Hood in Texas. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. De verdachte weigert zijn baard af te scheren. Bij de Amerikaanse krijgsraad moet de verdachte glad geschoren zijn. Mogelijk wordt de baard er onder dwang afgehaald. Ajaxid Ismail Aysati zet zijn loopbaan voort in Turkije bij Antalya Spoor. De middenvelder van 24 was transfervrij en heeft voor vier jaar getekend. die legde een nieuw aanbod van Ajax en van Vitesse naast zich neer. Het weer, het wordt een zonovergrote dag. In de kustgebieden blijft de temperatuur net onder de 30 graden. In de rest van het land wordt het 30 tot 33 graden. Morgen opnieuw tropisch warm en na het weekend blijft het warm... maar neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. We leven in een geweldige tijd...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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 18 augustus. Het wordt toch een mooie dag. Het wordt ook een knalhete dag. Er is een gerechtelijke dwaling op de Antillen. Dat is het nieuws. En vandaag is het zover. De officiële start van de verkiezingen. Niet dat er iemand is die een startschot geeft en eigenlijk zijn de lijsttrekkers al de afgelopen week stiekem begonnen. Maar vanaf nu wordt elke dag een nieuwsmoment gecreëerd door de politieke partijen. Verslaggever Marcel Bril is in Den Haag. Marcel, zijn ze daar niet een beetje laat mee met die campagne? Nou ja, dat zou je kunnen zeggen, maar er is natuurlijk wel uh, veel gebeurd ook. Er wordt uh, veel voorbereid, mensen zijn op vakantie gegaan maar om... Maar ik bedoel, laat, mensen zijn wel op vakantie. Maar er zijn er ook een heleboel gewonnen in het land. En we hebben ze helemaal niet gezien. En hoe moeten wij nou weten waar we op moeten stemmen? Nou, er zijn nog ruim drie weken voor. En uh, wees maar niet bang. Ik denk dat al die ja. lijsttrekkers enorm vaak langs zullen komen. Uh, ja, dat is ook een beetje wat je je af kan vragen. Ben je te laat of ben je te vroeg? Heel veel mensen die, uh, weten nog niet eens dat 12 september de verkiezingen zijn. Uh, dat hoeft misschien ook niet als ze maar op 12 september, zou je zeggen, weten dat er verkiezingen zijn. Dat uh, en, en dat ze dan ook weten waar ze op kunnen stemmen. Ja. Dus nou ja, je kunt het laat vinden, maar uh, zij zeggen, allemaal die politieke partijen... die zeggen, uh, we gaan nog ons nog genoeg laten zien... en nog genoeg vertellen uh, wat we te vertellen hebben. Maar kan je dat verlies in korte tijd nog goedmaken? Nou ja, dat kan wel. Kijk, mensen die uh, beslissen toch pas vaak heel erg laat waar ze uiteindelijk op gaan stemmen. En als je nu al probeert te overtuigen, ja, misschien vergeten ze dan weer waarom ze op iemand of op wat moeten gaan stemmen. Nee, maar als je dus... nu al achterligt, als je nu bijvoorbeeld uh, op uh, vijf zetels staat, zoals GroenLinks of uh -huh. de Partij van de Arbeid, die er ook een stuk of tien uh, in de peilingen kwijtraakt, kan je dat dan nog allemaal goed, goed maken? Ja, dat is wel de vraag. Dat vind ik ook heel moeilijk om dat nu te beantwoorden, want dat zullen we, het is een beetje een flauw antwoord, maar pas echt op 12 september. Maar ik kan wel vertellen dat de partijen daar nog wel echt in geloven. Die zeggen, wij gaan met al die mensen praten, wij gaan ze overtuigen. Uh, heel veel mensen weten dus nog niet uh, waarop gestemd gaat worden. En als ze maar mij zien, of het nou Jolanda Sap is, of Diederik Samson, dan raken ze heus overtuigd. Uh, ja, dat is een beetje de toon die zij kiezen. Dat moet natuurlijk ook wel, want als je er nu zelf niet meer in gelooft dat nee, je ja. achterstand <laughs> in kan halen, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Maar goed, dat zijn uh, degenen die op dit moment op achterstand uh, staan, virtueel allemaal. Dan heb je ook... Uh, de de virtuele leiders in het klassement, Rutte en Roemer... Eh, die blijven heel erg lang stilzitten. Het is een soort uh, zuurplast. Hoor je helemaal niks van je ja, af en toe een interview in een krant... maar van Rutte hoor je helemaal niks. Wanneer komen deze mannen in actie? Nou ja, uh, uh, Emiel Roemer die gaat uh, komende zondag, dus morgen... eigenlijk al een campagne-aftrap geven, zoals het dan officieel heet. Die uh, nodigt allemaal leden uit om een groot feest te gaan houden. En ja, voor de SP begint het dus officieel allemaal morgen. En uh, voor Mark Rutte, uh, een weekje later... volgende week uh, heeft hij zijn campagne-start... Tot nu toe wil hij heel erg graag de premier zijn. Uh, en nog even wachten om campagne te gaan voeren. Uh, ja, en, en daar houdt hij zich nog aan. Mocht er al gereageerd worden door de VVD, dan is dat tot nu toe altijd nog een andere woordvoerder dan Maak Rutte. Maar ook hiervoor geldt, ik denk dat we ook Rutte en Roemen de komende weken echt nog wel heel veel gaan en zien. En wanneer is het eerste debat? Het eerste debat dat uh, zal komende weken plaats gaan vinden. En uh, nou ja, da daar uh, zullen de messen geslepen worden. Nog niet iedereen zal daar aan meedoen, want uh, nou ja, Mark Rutte uh, en een en andere die zullen zeggen, uh, roemen ook, we wachten nog even met het debat, want daarvan zeggen ze ook, er zijn er nog zoveel, ja. dus we komen later wel weer uh, voor de tv tegenover elkaar te staan. Ik zeg dan, nou ja, niet tv, maar zo, uh, het radiodebat. dat is natuurlijk het officiële moment waarop je het moet zijn, hè? <laughs> ja, ja, en is de, het. Maandag uh, 3 september? Ik dacht het wel, ja. Dat uit moet mijn ik, hoofd? Ja, volgens mij ook uit mijn hoofd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat lijstje nu niet uh, bij uh, de hand heb. Volgens handel... mij 3 september, onder leiding ja. van Luzella in ja. ieder geval. Nou hebben wij ook iets bijzonders. Vraag het de lijsttrekker. Je kan dus als luisteraar een vraag insturen. Wanneer hoor je als luisteraar die vraag trouwens terug? Ja dat is op heel veel verschillende momenten en op heel veel verschillende manieren. Kijk mensen kunnen dat gewoon in gaan sturen en daar wordt dan naar gekeken en dat zullen we op verschillende momenten bij de NOS, op tv, op de radio, zullen we die vragen gaan behandelen zoals het dan formeel heet, voorleggen of uitleggen. Dus ik zou zeggen stuur die vraag vooral in en dan dan kun je zien en horen uh, of er een antwoord op komt. Goed, drie en een halve week uh, campagne. Het is natuurlijk voor uh, iedereen wel echt essentieel... want het gaat natuurlijk niet alleen om de zetels... maar het gaat natuurlijk ook om de politieke loopbaan. Uh, lijsttrekkers die verliezen, die moeten vrezen voor de politieke toekomst. Ja, nou ja, dat is altijd zo. En, en nu zeggen de mensen nog, als we gaan verliezen... gaan we gewoon door natuurlijk. ze dus even afwachten hoe dat gaat. Maar dat is voor heel veel mensen heel erg spannend. De verliezers, daarvoor is het heel erg spannend... Hè, die in de peilingen op verlies staan. Ik noem maar even Jolande Sap... Uh, die toch echt heel erg slecht in de peilingen staat, nou ja, uh, van Haasma-Buma, uh, een nieuwe cda leider Ja, wat gaat er gebeuren als hij uh, niet heel erg veel uh, gaat winnen? Wat zal daar de consequentie voor zijn? Maar voor anderen is het ook heel spannend. Ik noem maar even Emil Roemen. Die staat er namelijk heel erg goed voor in de peilingen. En uh, nou ja, uh, houdt hij dat vol, hè? Zijn zijn standpunten en, en uh, is hij zelf bestand tegen de druk? Want ja, je merkt nu al heel erg dat andere partijen uh, op hem in gaan hakken. Hij heeft altijd de luxe gehad als SP om... Uh, zelf te kunnen blaffen. Maar nu is hij opeens degene uh, tegen wie gezegd wordt: Joh, uh, jij bent premier waardig. Kom eens met een oplossing en kom eens met een sterk verhaal. Dus ook voor hem is het heel spannend of hij die hooggespannen verwachtingen waar kan maken. We gaan het van dag tot dag uh, volgen. Misschien wel van uur tot uur. In ieder geval straks om 11 uur kunt u alweer gaan luisteren naar een debat. Dus de nummers 2 hier op deze zender, Troskamer Breed, weer terug van weg geweest. En uh, dan gaat het over de zorg. Vraag het Den Haag. De verkiezingen komen eraan. En wat wilt u weten van de lijsttrekker? Stel uw vraag. Of stem op de vraag die u de beste vindt. En wie weet wordt die vraag gesteld door de NOS. Ga naar vraaghetdenhaag.nl. Vraaghetdenhaag.nl. Advocaat Gertjan Knoops en justitie op de Antillen... willen nieuw onderzoek naar een moordzaak op Bonaire. Knoops zegt een gerechtelijke dwaling op het spoor te zijn... in de zogeheten spelonkzaak. Hij legt aan justitiespecialist Ilan Sluis uit waar de zaak over gaat. Ja, het gaat om twee jongens die zijn veroordeeld een aantal jaren geleden... tot 24 en 8 jaar voor betrokkenheid bij een moord op twee broers. Ze hebben steeds volgehouden onschuldig te zijn. En wat blijkt nu, dat jaren later, nieuw onderzoek uitwijst... dat ze allebei gewoon een duidelijk alibi hadden en ook hebben. Voor een van de veroordeelden betekent dat dat hij ten tijde van... De vermoedelijke uh, delicten. de tijdstip. de vermoedelijke tijdstip van het delict. dat hij thuis achter zijn computers had te werken. En voor de andere veroordeelde betekent dat. dat hij ten tijde van de delicten. bezig was. met uh, het smokkelen van. Uh, voorwerpen in de gevangenis waar zijn broer zat. Kunt u zeggen waarom dat in eerste instantie. allemaal verworpen is? Ik denk dat ook zoals helaas in andere gerechtelijke dwalingen waar we mee te maken hebben gehad de laatste jaren hier de tunnelvisie het begrip tunnelvisie op geld doet uh, justitie was destijds in 2005 2007 zo vast overtuigd dat deze twee jongens er mee te maken moesten hebben er lag tenslotte een belastende verklaring van de man die zelf had erkend bij de moorden betrokken te zijn geweest en dat betekende dat er eigenlijk heel veel ontlastend onderzoek niet is uitgevoerd of ontlastend materiaal niet aan het dossier is toegevoegd. want Antillen klinkt twee weg, maar uh, Nederland speelt toch een belangrijke rol... in dit verhaal. Eén, omdat het NFI eerder onderzoek heeft gedaan... naar de computer van een van de veroordeelden. Maar ook omdat een van de mensen die daar betrokken is geweest... bij de vervolging van die jongens... eerder betrokken is geweest bij een gerechtelijke dwaling in Nederland. Hè? Dat is toch wel een unieke situatie, lijkt me. Ja, overigens, u refereert aan de zes van Breda. Daar moet natuurlijk de Hoge Raad nog over oordelen... of dat inderdaad een dwaling is. Inderdaad, het gaat hier om een advocaat die eerder, uh, voor zover wij weten, die uh, zes van Breda-zaak heeft behandeld. Toch is het zo dat dit een andere zaak is. Het is wel een opmerkelijk gegeven, dat geef ik toe. Maar uh, de advocaat-generaal in deze zaak is pas uh, in de -zaak, zeg zaak maar, gekomen... toen het hele onderzoek al klaar was in de eerste aanleg... en al veroordelingen lagen. En ik moet zeggen dat deze advocaat-generaal... Uh, of schoon het verband met die Breda-zaak snel gelegd zou kunnen worden dat hij toch degene is die dit nu wel voorstelt, dit nieuwe onderzoek. Dan de rol van het NFI. Die hebben dus eerder onderzoek gedaan naar een computer... en gezegd, we hebben wel gezien dat die, dat die gebruikt is... maar we kunnen niet zeggen door wie. En uit uw onderzoek blijkt dat dat wel is vast te stellen. Wat zegt dat over het NFI? Uh, had men in 2009 beter onderzoek gedaan, forensisch digitaal... dan had men kunnen ontdekken... wat onze forensische opsporingsbeamten... nou ja, het is een groot woord, maar opsporingsexperts hebben uh, ontdekt... hebben kunnen weten dat er wel degelijk een persoonlijk wachtwoord nodig was... voor het inloggen op een bepaald programma... dat die nachten door deze veroordelers gebruikt. En ja, je kunt dan blijven discussiëren... of hij dat wachtwoord aan een ander kon hebben gegeven. Maar... Dat zijn allemaal speculaties. Vast staat nu dat de computer van deze man toen in 2009 door het NFI niet volledig niet goed is onderzocht. Hebben ze gefaald? Nou ja, falen is een groot woord. Ze hebben in ieder geval half werk geleverd. En waar staan we nu eigenlijk in het proces? Want volgende week wordt er een belangrijke beslissing genomen. Hè? Ja, 24 augustus is smiddags de hoorzitting bij het Hof van Justitie uh, op de Antillen. Dat voor deze zaak speciaal naar Bounere komt. Dan... Uh, beslist het Hof of het herzieningsverzoek ontvankelijk is... en uh, wellicht gegrond, dat hopen wij althans. Het Hof kan ook zeggen, en dat is dus het voorstel van de advocaat-generaal... Hof wacht met het nemen van een eindbeslissing op de herzieningsaanvraag... maar laat ons eerst nieuw onderzoek doen met nieuwe mensen... naar de losse eindjes en beslist dan op, de op het herzieningsverzoek. Dus hoe dan ook zal er volgende week vrijdag een beslissing komen... Uh, op een vorm van heropening. En in beide varianten, dus ons voorstel... maar ook in het voorstel van de advocaat-generaal... Euh, zou het Hof wel eens een nieuw onderzoek kunnen gelasten. En dat hopen wij, want als gezegd, dat verdient deze zaak. Straks, Russisch machinegeweer is razend populair... onder Amerikaanse wapenkopers. Later vandaag krijgt u alle mededelingen over de files richting het strand. Nu kunt u nog gewoon doorrijden. Ik heb wel een paar afsluitingen voor u. De A27, Breda-Gorkum tussen knooppunt Hoijpolder en knooppunt Gorkum. Dicht tot maandagochtend 6 uur. En de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom... is ook tot maandagochtend dicht tussen het knooppunt Vaanplein en het knooppunt Sabina. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 sure that I never Grand, a song about me. Het was vannacht 18 graden. En vandaag gaat het kwik oplopen tot soms wel 30 graden of meer. Het is tijd om naar het strand te gaan. Goed smeren, veel drinken en op tijd draaien. En vooral niet in slaap vallen. Zo is het toch, Myno Remmers in Scheveningen? En? Wat hoor ik nou, Bert? Hallo? Ja. Oeh. Lekker rustig hoor. Nou, <kluim> even overeind. Ik, ik ruik... Een beetje gebakken ei met spek. Ja, die komt er zo aan, denk ik. Ja. <laughs> die lusten we denk ik wel. Ik lag al een beetje in de zon zo. Terwijl Ibrahim en anderen druk in de weer zijn met het de plastic stoelen opstapelen. En Dennis is er goedemorgen. Ja, ik ben er net. Van lekker. Twins. Want lekker. uw vader is een tweeling en die heeft de zaak al meer dan 20 jaar. Ja, 34. Kijk eens. En, uh... Maar die is wel rustig gegaan nu. Die, die komt een beetje op leeftijd. Er is dus, uh... dus niks meer voor hem met zo'n topdag als vandaag. Jawel, jawel, maar. Uh... Komt hij dan nog kijken? Van, uh... Hij komt een wijntje drinken. Ja? En advies geven? Nee, nee, nee. Dat... Topverveling. <laughs> nee, Dat Liever niet. <laughs> Oké. Okay. Maar dat uh... ja, ja, hartstikke gezellig juist. Familiebedrijf is het eigenlijk. Dus, uh... Moet dit de goedmaker worden van het seizoen? Is het dan altijd de heel simpele vraag. Ja, we hebben vorige week met het vuurwerk al heel veel. Uh... Het is niet het slechtste jaar, hè? Nee, vorig jaar was het een stuk slechter. Hadden we twee maanden regen in het overseizoen. Ja. Maar toen was het voorseizoen beter. Ja, het, we kunnen niet alles hebben. Nee, dat blijft het ondernemersrisico natuurlijk. Zeker als je iets hebt waar je weersafhankelijk bent. Maar wel extra mensen ingeroepen vandaag? Ja, genoeg mensen om het om uit te lopen. Ja. Waar, waar rekenen jullie nou op? Ik zag net, er was ontzettend veel glazen klaargezet. Ja, we de koeling zit vol. De keuken is al vanaf maandag bezig om het voor te bereiden. Om dit voor te bereiden, ja, een druk weekend. Echt waar? Ja, er wordt, er wordt echt er wordt met mannen extra ochtends zo gesneden en gedaan. Dus, ja, het snijden dan? De ham, de kaas, alles wordt gewoon binnengehaald, de saté wordt, wordt uitgepakt, het is zoveel werk. Ja. Dus, er is een mannetje extra minimaal twee voor nodig overdag om het. S'avonds allemaal snel uit te kunnen geven. Niet dat, we, dat je een half uur tot drie kwartier moet wachten op, uh, op een bord uh, met eten nee, nee, je moet het ook nu doen. Hè? Dus je moet nu full force. Ja, we moeten nu voor in de voorbereiding dat we, dat we klaar zijn. Want als je eenmaal uh, te laat bent, dan, uh, dan ga je achter de feiten lopen. Nee. Dus, uh... En tegenwoordig geen stromtent meer zonder het woord lounge. Nee, ja, dat, uh, dat, dat is uit het uh, boze. Lounge. Dan uh, heb je een lege zaak. Dat, uh... Oh, je moet niet lounge wel lounge? Lounge, je moet lounge. Ja. Wat is dat nog, lounge? Is dat inderdaad de lichtbank? Ja, Niet meer de houten stoeltjes van vroeger. Mensen willen gewoon de luxe. Grote bedden, ja. kussens. Het ja. rieten stoeltje is. Uh, ja, de plastic stoeltjes zijn uh, verleden tijd, zeg maar. En wat moet lounge dan ook op de menukaart hebben? Nou, prosecco, wijnen. Een beetje, ja. beetje relaxer. Oh, er gaat al een telefoon. Ja, ik word, ze, worden al, ze worden al wakker nu. Ja. Dus, uh, dat komt helemaal goed. Heb je er zin in vandaag? Ja, zeker. Ja, als je ook gek als een ondernemer zegt: Ik heb hier geen zin in. Maar het is natuurlijk wel handen uit de mouwen. Helemaal. Nee, het, is, ah, het is even handen uit de mouwen. We moeten een paar honderd bedjes naar buiten. En je moet vanavond ook weer naar binnen. mij is meestal nog zwaarder. Want Nu is het iedereen weer fris. Maar straks om zes uur. Uh, dan uh, is het batterijtje al wat leger, zeg maar. <laughs> dat is altijd minder leuk. Maar, uh, maar ja, dit is de ideale dag voor het stand. We uh, wachten veel van 30 graden. Dus, uh... Stel nou dat er mensen in de auto zitten straks. En die moeten nog een heel stuk hierheen. En u denkt, ja, het was een ondoenlijke zaak. Enorme files. Dat je halverwege denkt, rechtsomkeer, ik ga naar huis. Laat maar zitten dat Scheveningen. Krijgt u van mij nu gratis Scheveningen de Zee. Geniet er maar even van. Denk de zonde maar vast bij. Nou, dat hoef je er niet bij te denken. Gewoon naar buiten gaan en u kunt er al van uh, genieten. Maino Remmers aan zee was dat. Amerikaanse burgers zijn tegenwoordig de belangrijkste klanten... van een van de grootste Russische wapenfabrieken, de Kalasnikovs. Het bekendste machinegeweer ter wereld. Ze zijn in de Verenigde Staten niet aan te slepen. De gewone Amerikaan koopt nu meer Kalasnikovs... dan het Russische leger en de politie bij elkaar. Maar net als de Lada vroeger moet hij wel eerst wat worden aangepast. Wapenvriek Owen Martin die doet dat in Manchester in de staat New Hampshire. En hij verwelkomt correspondent Wessel de Jong en hij doet dat in stijl. Hé, hey, hey, Martin, je, je, je kunt hier gewoon rondlopen met een, met een pistool gewoon op je heup. Ja, uh, yeah, it's, it's New Hampshire. It's live for your die is our motto. It's the free state. Kijk, dit is uh, New Hampshire, the free state. Liever sterven dan onvrijheid. I definitely feel safer. I know my family is safer. And... I've never had a problem. En eerlijk gezegd, met zo'n pistool op mijn heup, ik voel me veiliger. Ik ga nu naar binnen in zijn huis. Tweede verdieping, trap op. Goed, ga nu een heel klein kamertje binnen, lamp aan. This is my shop and my home. Dit is mijn werkplaats thuis, maar ik werk ook in de gunshop. shop. Snakehound Machine is de company I started in March of actually this year. I've been working on for many years. Mijn, uh, mijn zaak heet de Snakehound Machine. Betekent dus eigenlijk niks, maar klinkt wel provocerend. Uh, sinds maart ben ik met mijn bedrijf begonnen. Het bewerken dus van Kalashnikovs. En dat deed ik eigenlijk al mijn hele leven. I, um, I started that in March en het you know, been exploding. Sinds ik echt dus uh, nu zelfstandig ondernemer ben, De business is booming. Martin, hoe verklaar je die populariteit van Kalashnikovs in de Verenigde Staten? The, they're arguably the most reliable semi-automatic rifle that has ever been made on the planet. Ik denk dat je kunt zeggen de Kalashnikov, dat is het meest betrouwbare semi-automatische wapen is dat er ooit is ontwikkeld. Ik vind het toch altijd een beetje een rammelend wapen voor guerilla-strijders. Niks toch voor Amerikanen? Inderdaad, het heeft natuurlijk een ongelooflijk stigma. Maar wat ik doe, ik moderniseer het. Dus dan is het aantrekkelijk voor Amerikanen... maar het behoudt toch die betrouwbaarheid die zo kenmerkend is voor een Kalashnikov. Zo klinkt dus een, een Kalashnikov die in uh, New Hampshire, Manchester wordt bijgewerkt. Er zijn several problemen met het originele design van de AK. Mag that... er nu eentje in zijn hand, uh, Martin? Ja, yeah, go ahead. Een collapsible buttstock. Ik vervang de kolf. Bij een Kalashnikov staat hij scheef. Ik zet er eentje op onder een rechte hoek, zodat je minder terugslag krijgt. En doorgeladen. Ik moet zeggen, het klinkt heel anders dan de, de ouderwetse Kalashnikov... die ik wel eens in mijn handen heb gehad. Dat zijn een soort rammelbakken. Nou, hier aan dit geweer, daar rammelt helemaal niks aan. Wat ik ook wel verbazend vind... de Russen, die verkopen jullie graag die, die Kalashnikovs? We zijn nu de grootste klanten. De grootste klanten? Ja, voor de eerste keer buying we meer gunnen dan de Russische militair. De Russen zijn zeer blij met ons en hebben ons keihard nodig... Want de Amerikaanse civiele markt die maakt precies goed wat het Russische leger niet meer koopt. We're looking at around 15 to 20% of total, total gun sales. Van alle wapens die er in de Verenigde Staten verkocht worden, daarvan zijn er ongeveer 15 tot 20 procent Kalashnikovs. En er worden heel wat wapens per jaar verkocht in de Verenigde Staten natuurlijk. Uh, over de last jaar years interest has. Afgelopen tijd in Amerika is het aantal wapenbezitters ongelooflijk toegenomen. En ook het aantal collectioneurs is toegenomen, verzamelaars. En er is natuurlijk ook heel veel ongerustheid over geweld. En dat is ook een reden dat mensen steeds meer wapens kopen. De reportage was van Wessel de Jong... Zo duidelijk, Peter en Mieke, ze maken weer een volledige uitzending met de Tros Nieuwshow. Waar gaan ze het over hebben? Nou, ze hebben een onderwerp over meisjes met lange haren. Er is een speurtocht naar de bruine rat. En natuurlijk hebben ze het ook over de verkiezingen. De centrale vraag daar, waarom komt de verkiezingscampagne zo laat op gang? En daarna om 11 uur, daar wil ik u toch ook eventjes op attent maken, terug van weg geweest. Ze blijven in Den Haag, um, want daar hadden ze ook uitzending op de vrijdagavond. Maar ze zijn nu weer op de zaterdagochtend, gewoon om 11 uur. Uh, Kees en Magriet met de politiek. De campagne komt op stoom. Ze praten... Met de vieze lijsttrekkers De running mates zouden ze zeggen in Amerika. De nummer 2 van de lijst. Goed om te beluisteren. Op weg naar het strand. of een ander soortig water of verkoeling. Ik wens u een hele mooie dag. Radio 1. Het NOS-journaal. Advocaat Geertjan jan Knoops en Justitie op de Antille. willen nieuw onderzoek naar een moordzaak op Bonaire. Twee mannen zitten volgens hem al sinds 2005 onterecht vast. voor de moord op twee broers.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 Ongeveer 150 Nederlanders, onder wie een aantal bekende Nederlanders... hebben miljoenen euro's verloren aan een vermogensbeheerder. Allard de Stoppelaar werkte in Zwitserland... en heeft volgens de Volkskrant in totaal zo'n 150 miljoen euro verspeeld. Onder de vermogende Nederlanders zijn VVD'er Hans Wiegel... voormalig schaker Hans Beum... en directeur Hans Breukhoven van de Free Record Shop. Een oud-Tweede Kamerlid Leo Jansen... van de voormalige politieke partij Radicale, de PPR, is overleden... Hij kwam in 1972 in de Kamer voor de PPR. De partij die in 1990 opging in GroenLinks. Hij zat bijna tien jaar in de Kamer. Leo Jansen was 78. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. We staan aan het begin van een bijzonder warm weekend... met veel zonneschijn en tropische temperaturen. Vandaag stijgt het kwik naar 30 graden in het westen en noorden... en 31 tot 33 graden in het binnenland... In de loop van de middag kan zeewind op de stranden enige verkoeling brengen. De rest van het land heeft met een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind te maken. Komende nacht is het warm met minima rond 19 graden. Zondag blijft het zonnig en tropisch warm. Lokaal kan het nog een graadje warmer worden dan vandaag. Zeewind brengt wederom verkoeling op de stranden. Dit is Radio 1. TROS show Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuwsshow. We hebben weer een ouderwetse Nieuwsshow. Dat wil zeggen dat we tot 11 uur bij u zijn. En wat gaan we doen? Om 9 uur gaan we het hebben... over de opvallende eenvormigheid van meisjes. Die zien er allemaal hetzelfde uit. Tenminste, sommige mensen die menen dat... Uh, te constateren. <lacht> Maarten Kleine is trendwatcher van een jongerenonderzoeksbureau. Daarna komt Peter Hermes. Met hem gaan we het hebben over de achtergronden van de dramatische schietpartij bij de mijnwerkerstakingen in Zuid-Afrika. Vervolgens houden wij een lofzang op het telefoonboek, nu er allerlei uh, tegengeluiden te horen zijn. Sterftelefongidssterf.nl bijvoorbeeld, een actie van Alexander Klupping. En we gaan het hebben over een even revolutionaire als simpele methode om been in een knie weer aan te laten groeien. Wie weet heeft prinses Margriet daar nog iets aan. Om tien uur gaan we even bellen met Bas van der Plas in Sint-Petersburg... over het vonnis van Pussy Riot, twee jaar strafkamp... de tentoonstelling in het paleis Soesdijk van overgraficus Escher... Nieuws van het Boekenfront in het Hogevorst. En de laatste gast is Jos T over Shakespeare. In Utrecht brengt hij Much Do About Nothing op de planken. Met onder andere Arthur Japin, die weer eens op het toneel is gaan staan. Zometeen gaan we rattenkeutels verzamelen. Maar eerst gaan wij naar ja, iets wat over drie weken gaat gebeuren. Precies, nog drie weken dus. En dan zijn er verkiezingen in. Nederland. Niet, veel, dan, niet dat we er veel van merken, want een duidelijk thema, dat is er eigenlijk niet en de grote partijen laten het behoorlijk afweten. Het belangrijkste nieuws van de PVV bijvoorbeeld is dat ze kickboxer Padahari het land uit willen zetten. En de VVD met Henk Kamp, die maakte zich druk over de kleding van kappers in Nederland. Europa. En premier Rutte die heeft het hartstikke druk, want die heeft heel veel lintjes uit moeten delen aan Olympische sporters. Kortom, waar gaat dit nou eigenlijk allemaal over? En hebben we nog wel iets te kiezen over een campagne die maar geen campagne wil worden? Gaan we het over hebben met politicoloog Peter van der Heijden van de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Uh, wat vindt u van de campagne tot nu toe? Uh, heel erg rustig. Ik had niet echt door dat er al een campagne was. Nee, nou ja, dat hebben dus de meeste mensen. Ja. En... Uh, als je dat vraagt aan campagne uit, uit vroegere dingen... of communicatie-experts, dan is er eigenlijk niemand die dat begrijpt. Nee, nee dat, uh, dat snap ik wel. Ik begrijp het ook niet. Kijk, er zijn partijen uh, waarvan ik het wel snap. Uh, als je heel hoog staat in de peilingen nu, uh, kun je beter even niks doen. Want blijkbaar doe je het goed met heel weinig. Maar er zijn een hoop partijen die uh, aardig op verlies staan. En ik snap niet dat die niet overal aan de deur rambelen... met hun programma's en fantastische speerpunten. Mm. Die moeten echt aan de bak om, om het verlies uh, om te zetten in winst. Ja, en is, is het dan wel logisch als je er inderdaad zo goed voor staat dat je dan bukt? Nou, het is wel, wel verstandig misschien om uh, even te genieten van het feit dat je zo hoog staat. Hè? Die trend uh, die, die is overduidelijk voor uh, de SP in ieder geval. Voor de SP is het denk ik ook heel slim om nu eventjes heel, uh, zich heel gedijs te houden. Want zo gauw ze iets zeggen, gaat het toch fout. Bl ja, die kans is vrij groot. Hè? Je kunt niks misdoen als je niks doet. Uh, gaat straks op ze ingehakt worden, want zij uh, hebben het reservoir waar dat iedereen wil hebben. Dus dat gaat mis zometeen voor de SP. En die moeten zo lang mogelijk uh, dat vast zien te houden. Die moeten in de peilingen die, die winnende partij blijven. Dat is heel belangrijk. Dus is het slim om uh, weinig te doen. Uh, je ziet ook meteen, als er wat gebeurt, gaat het ook meteen alweer bijna missen. Je bedoelt Roemer. dat Roemer heeft geroepen. Over ja. my dead body. Ja, en blijkbaar kan die daarna weer gereanimeerd worden. Want hij zei meteen. Ja, nou, zo erg heb ik het ook weer niet bedoeld. Nou. Dus het wordt meteen weer genuanceerd. En maar dat... dat het dan zover gaat dat zelfs de premier. wat toch een. Hè, dit, hé, je hebt het altijd. Je hoort dat soort dingen. premierbonus enzovoort. Dat hij zelfs dus niet met een foto op de verkiezingspamfletten te vinden is. Is toch wel bont, of niet? Ja. Ja, dat uh, uh, maken we weinig mee. Dus wat dat betreft is dat heel bont. Ik weet niet of dat heel verstandig is, hoor. Want ik denk dat Rutte uh, op zich uh, populairder is dan zijn partij. En die partij moet daar dus ontzettend mee gaan venten, hè? En uh, wat zij nu aan het doen zijn, is Rutte zo lang mogelijk ook uit de wind houden. Als de premier, de man die boven de partijen staat eigenlijk. En dus niet zo echt aan de VVD gebonden is, maar die, waar straks wel op gestemd kan worden. Dus door meer mensen dan alleen maar uh, hardcore-VVD'ers. Dat, dat is natuurlijk het plan. Een andere conclusie zou kunnen zijn... Uh, er is eigenlijk zo weinig tegenstelling... dat er ook niet zoveel te discussiëren is. Is dat ook een mogelijkheid? Ja, goed, maar dat, dat hebben we al langer natuurlijk. Hè? Dat eigenlijk sinds uh, het verloop van uh, de polarisatie van de jaren 70... begin jaren 80 zijn partijen steeds meer op elkaar gaan lijken. Uh, de grote ideologieën zijn verdwenen. Het gaat alleen nog maar om pragmatisme. Uh, de een wil iets meer van het een, de ander wil iets minder van het ander. En dat zijn geen dingen die je echt lekker uit kunt vinden. Hè? Maar vroeger, in campagnes scholden ze elkaar toch wel verrot, hoor. Ja, maar toch wel minder, hè? Uh, de, de, Ik kan me nog herinneren, de, de, de campagne van 2000. 2 was dat volgens mij, ja. Die is heel veel uh, leven ingeblazen door Pim Fortuyn. Die van buitenaf, met wat hij vond een ideologie, ja. uh, uh, de andere pootje ging haken. Ja. Als buitenstaander. Vorige keer heeft Geert Wilders dat gedaan. Als buitenstaander kun je het nog doen, hè, als nieuweling. Maar alle partijen die er zitten, die lijken zo verschrikkelijk veel op elkaar. Ja, het feit dat je nu die Koenders coalitie hebt gehad, die uh, eigenlijk het, het, het, uh, het minderheidskabinet heeft gered, dat zegt natuurlijk al heel veel dat drie nieuwe partijen daar aanschuiven en eigenlijk eenzelfde soort beleid voorstaan. Maar waar gaan de verkiezingen eigenlijk over? De PVV claimde ooit direct na de val van het kabinet om Europa tot inzet van de verkiezingen te maken. Maar voorlopig horen we daar niemand over. Nee, omdat dat een heel lastig verhaal is voor heel veel partijen. Er zijn twee partijen die daar een heel duidelijk standpunt over hebben. Dat is de SP en dat is de PVV. En de andere is allemaal uh, uh, nee, mits of ja, tenzij... En dat is allemaal heel lastig om dat in een campagne uit te leggen. En ik denk dat de meeste partijen ook helemaal niet graag... over Europa praten in de campagne. Want Europa is niet populair. Uh, er is een, een anti-Europa-sentiment op het moment in Nederland. Dat is keurig uh, gemobiliseerd door, uh, door Geert Wilders. De SP uh, spint daar garen bij. En alle andere partijen zitten daar een beetje uh, onder druk op dat punt. Want ze moeten iets gaan uitleggen wat niemand leuk vindt. Namelijk dat we geld moeten gaan betalen voor anderen... Daar houdt de gemiddelde kiezer niet van. Dus die kijken wel uit om het daarover te hebben. En de, P de PVV en ook zo'n beetje de SP... doen nog nauwelijks een campagne op dit moment. Op het moment dat het echt gaat losbarsten... als Geert gaat twitteren, zeg maar, dan wordt Europa weer een thema. Maar vader, nou eens even er is toch een voor iedereen herkenbaar... onwaarschijnlijk belangrijk thema, namelijk gewoon simpelweg... Hoe gaan we om met de crisis? Hoe gaan we om met de stijgende werkeloosheid? Hoe geven we de jeugd van Nederland weer een kans? Dat zijn toch geen kleine thema's? Nee. Het bestaat toch niet dat je daar als politiek met z'n allen voor duikt? Nee. Dat, dat bestaat niet, maar het gebeurt wel uh, voor een groot deel. Hè? Want je, je hoort daar helemaal niets over op dit moment in de campagne. Ja, Samson heeft iets geroepen dat we te veel werklozen hebben nu... en dat dat het failliet is eigenlijk van het beleid dat van Rutte. Dat is ook wel een bijzondere God. constatering. Ja, ja, dat is knap voor, voor een oppositiepartij. Ja. En dan zeggen, hey, dat doet de regering niet goed. Daar, is die, daar hebben ze heel lang over nagedacht bij de Partij van de Arbeid, denk ik. Maar uh, je ziet dat dat nog nauwelijks uh, uh, speelt. En dat is ook weer hetzelfde probleem. Niemand heeft de oplossing... Het is een, een, een van buitenaf aankomend probleem eigenlijk. Waar, waar je als Nederlandse overheid ook weer niet zo verschrikkelijk in. Ja, maar goed, dat doen. hadden ze in vorige campagnes natuurlijk net zo goed niet, maar ze hadden er wel een mening over. Ja. Um, ja de enige constatering uh, of de enige conclusie die je kunt trekken, eigenlijk is dat, dat uh, politici ook een beetje bang zijn om, om al te stellig met dit soort dingen te komen op dit moment. Uh, het hangt met elkaar samen. Hè. De, de crisis, Europa, uh, dat, dat heeft allemaal een beetje een, een slechte naam. Ja, crisis heeft over het algemeen een slechte naam, maar deze wel heel erg omdat hij uit Europa komt. Het is heel lastig om je nu neer te zetten als iemand, als een partij... die uh, uh, de crisis die door Europa wordt, uh, wordt, wordt aangewakkerd uh, te gaan aanpakken met, met Nederlands geld, zeg maar. Het zijn allemaal geen populaire maatregelen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we tegenwoordig een heel ander politiek spectrum dan vroeger. Je hebt nu uh, een, een grote uh, linker-populistische flank. Je hebt een aardig grote, op zijn minst nog in de peilingen, rechter-populistische uh, flank. Die zetten heel veel druk op dit soort discussies. Omdat die met de gemakkelijke oplossingen komen. Die, die passen echt in één tweet de oplossingen. Zeg maar. Ja. maar voor een, uh, een middenpartij. Of, ik zou ze eigenlijk de constructieve partijen willen noemen... die echt nadenken over wat er met zo'n crisis moet gebeuren. Ja, dat past niet in een tweet. Dus dat is een heel uh, genuanceerd verhaal... wat niet meer voor het voetlicht te brengen maar, is. Want de stelling, uh, laat ze maar met simpele oplossingen komen... op het moment dat ze op het plus zitten of iets te zeggen hebben... hoor je er nooit meer iets van. Klopt dat eigenlijk? Ja, nou simpele oplossingen werken niet bij een gecompliceerd probleem natuurlijk. Dus wat, wat dat betreft uh, werkt dat, uh, zou, zou dat ja, zo zijn, ja. ja, ja. Ja. We, we we we... Hebben op de redactie hebben wij allemaal braaf de stemwijzer ingevuld... zoals een hoop mensen. Mm -hmm. En daar bleek iets, iets merkwaardigs uit. Uh, ik had het ingevuld en natuurlijk uh, kwam daar de SGP... als grootste ja, partij nee, ja. vanzelf. Um, het merkwaardige was dat eigenlijk al die blokjes ongeveer hetzelfde waren. En dat is dus mijn favoriete partij, de SGP. Daar was ik het met 13 van de 27 vragen eens. En de minste en nou weet ik even niet meer welke partij was... Mm. daar was ik het met dertien dingen niet eens. Nou, kortom, daar zit dus een marge van één of twee vragen in. Uh, ja. en, en dat betekent dus eigenlijk dat je eigenlijk met alles en iedereen... in ieder geval qua partijprogramma's mm -hmm. het eens bent. Of niet eens. Ja. Dat betekent dan dat die partijprogramma's relatief weinig van elkaar verschillen? Ja, dat is het Precies. probleem. Ja. Nou, het grote probleem is natuurlijk dat al die partijen... verschrikkelijk op elkaar zijn gaan lijken. Sinds uh, links uh, de ideologische veren heeft afgeschud... Is, dat, is het neoliberaal geworden en is het uh, links van de VVD? Met, met uh, echt die marginale verschillen die er nog dus zijn. Dus heb je eigenlijk niks te kiezen? Ja. In mijn ideale wereld zou je moeten kiezen tussen wereldbeelden... Hè? tussen ideologieën, waar wil je heen met een samenleving? Daar kun je mensen op, uh, op mobiliseren, op een verhaal. Maar wat je nu ziet, is dat er een, een verkiezingsprogramma... is tegenwoordig een aantal maatregelen met een nietje erdoorheen. En die maatregelen die verschillen niet zo heel veel... En dus is de conclusie dat je een echte keuze kun je niet kunt maken... tussen links of rechts, want het is allemaal een beetje een, een mengelmoes. Terwijl je dus vroeger de simpele keuze had... tussen kapitalisme en socialisme, is dat gewoon verdwenen. En, zijn ja. die, en die tegenstellingen zijn niet meer dus ja. ja. Nou, dat is wel, de, de, wel de, de, een treurige conclusie, toch? Ja. Met als enige uh, lichtpuntje dan dat die uh, tegenstelling een klein beetje terugkomt... door de opkom, uh, opkomst van de SP natuurlijk. Ja. Die, die daar, zich daar wel tegen afzet. En je krijgt natuurlijk ook het probleem, omdat er zoveel uh, partijen zijn... die allemaal zo'n beetje even groot worden... dat er straks bijna geen uh, regering te vormen is met... Uh... Drie partijen? Nee, Met drie partijen kun je gevoelig vergeten. Tenzij je een regering zou willen, als ik naar de peilingen kijk van VVD, SP en PVV. Maar ik denk niet dat daar uh, heel veel animo voor zal zijn in Den Haag. Nou, maar goed, vroeger was dat uh, al veel drie partijen. Ja, ja. Toch, nee, dat is echt veranderd. Het nee, ja, de, de, de, de hele politieke uh, speelveld is er uh, ja, zij is de Zijs overheen gegaan. Hè. Alle grote uh, zijn weg. En iedereen is, uh, is, het zijn eigenlijk allemaal middelgrote partijen. En daar dus zul je inderdaad straks een vijf partijenkabinet gaan zien. Ja, en, en dat je? is dus ook onhandig, want dan moet je dus die, die vijf uh, opvattingen, die moet je dus, daar krijg je ook een soort uh, ja, onduidelijke iets van, lijkt mij zo. Als je ja, vijf partijen met elkaar in overeenstemming moet gaan. Maar dat brengen. heb je met twee partijen in principe natuurlijk ja. ook al. En uh, vijf partijen is ook niet nieuw. Het kabinet Den bestond ook uit vijf partijen. Uh, de kabinet de Drees bestond ook uit vier of vijf partijen. Dus op zich is dat, dat niet nieuw. Wat daar nieuw aan is, is dat je met vijf partijen nog een hele minimale meerderheid bij elkaar kunt sprokkelen. Dat is nieuw. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk? Nou ja. Krijg je in Nederland nog uh, uit de uh, fotouw om te gaan stemmen? Ik heb er geen idee van hoe hoog de opkomst zal zijn, maar het, het feit dat een, de campagne zo laat begint en uh, met, met zo weinig enthousiasme wordt gevoerd op dit moment, dan verwacht ik niet dat die heel erg hoog zal zijn. Dus ja, dan krijg je uh, de Nederlander nog uit de luie stoel, ik weet het niet. Ik verwacht het eerlijk gezegd nauwelijks. Uh, dus, dat, dus dat wordt een percentage net boven de 50? Nou, nah, dat zou wel heel laag zijn voor Kamerverkiezingen. Uh, nee, dat, dat, dat, dat zal wel ergens tegen de 75 zitten. Ja? Ja. Maar dat is laag hoor. We hebben we hebben de vorige af. keer hadden we dik in de tachtig. Ja. Ja. Maar goed, is het nog heel even over die, allemaal die partijen die even groot zijn? Kiesdrempel, fors verhogen, is dat nog een uh, idee? Dan moet je hem heel fors verhogen. Oh, ja. Want als je een kiesdrempeltje ah, ja. invoert van pak een beet vijf zetels... ja, GroenLinks uh, valt er misschien uit bij de volgende verkiezingen. Maar verder alleen de SGP en de Partij voor de Dieren. Ja, dat levert niet veel op. Ja. Dan zou je dus de kiesdrempel eindelijk op... Uh, op 15 moeten zitten. Of je moet naar een heel ander systeem. Dat zou een, een oplossing kunnen zijn, dat je inderdaad naar een districtenstelsel gaat. gaan. Bijvoorbeeld? Ja. En? Maar ja, daar is ook weinig enthousiasme voor, omdat uh, alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten gaan rekenen van zitten wij dan bij die blokken of niet. Nou, er zijn er niet veel die nog in die blokken zitten. En we hebben hier natuurlijk ook gekozen vanuit een, uh, een ideaal van, van uh, dat iedere stem telt. Op dat moment heb je dat niet meer. en Dan krijg je districten waar de meerderheid... Uh, uh, die, die, die kan 51% zijn en daarmee uh, gaat dat district naar één partij. Uh, dan, dan ben je die evenredige vertegenwoordiging helemaal kwijt. Maar je hebt wel een, een, een uh, makkelijker te regeren land. Makkelijker te formeren ook als je kijkt hoe snel een formatie in Engeland gaat. Binnen vijf dagen stond daar een kabinet. Uh, hier heeft het, uh, wat was het, zeven, acht maanden geduurd. En de volgende formatie zal ook... Uh, niet heel vlot afgelopen ja, zijn. en nee, dat ik. is dus trekker. Dan zou je denken... dat als er dan toch zoveel consensus is... dat je het redelijk snel bij elkaar zou kunnen zitten en daar iets van ja. zou kunnen maken. En dat is dan weer niet zo. Nou, weet je wat? U heeft een mooi vak. U kunt dit eindeloos blijven uitleggen. Hartelijk dank. <lacht> We hoorden uh, politicoloog Peter van der Heijden... het ging dus over de verkiezingscampagne... die, en dat zal u niet ontgaan zijn... maar niet willen beginnen. Hartelijk dank voor uw komst. Geen dank. De bruine rat staat bekend als een goede zwemmer en kan graven als de beste. Het dier bivakkeert bij voorkeur in het rioolstelsel of in de kruipruimte onder uw huis. Maar hij voelt zich ook thuis aan de waterkant. Die bruine rat is ook verantwoordelijk voor verspreiding van ziektes en moet daarom bestreden worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want steeds meer ratten blijken resistent tegen dat gif. Het gevolg is dat populaties zich uitbreiden. Bij ons toch gast Theo van der Lee van de Wageningen Universiteit. Want die heeft namelijk het publiek ingeschakeld om de bruine rattenkolonies op te sporen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u het uh, publiek gevraagd? Nou, we hebben het publiek gevraagd om rattenkeutels uh, met postcode, vermelding, naar ons uh, toe te sturen. En uh, dat uh, hebben mensen ook gedaan. Wat hebt u daarvoor, u leraar? Ja, ik heb hier een aantal uh, van dit soort... Uh, Brieven in... van ruine, bruine ja? ratten met nee, postcode. Binnengesmokkeld, e e ja. ja. dit ja. gebouw in. Ja. En uh, nou, zo komen ze dan aan. Ja. Uh, het, uh, en, dan... Eens even zien? en daar zit poep ja. in. Ja daar, zit, uh, ja, daar zit echt uh, poep in. Nou, Ik zal hem even maken oh, Dit is echt helemaal nieuw. Ja, maar dus, ik ben uh, benieuwd hoe ze dat dan verpakken in een plastic zakje. Nou, of we zo? hebben ze aangeraden om daar gewoon een broodramzakje of een uh, okay. plastic zakje. Kijk, dit is heel netjes verpakt zoals je Hoef, ziet. Uh, oh, best wel een flinke lading. Oh, ja, ja, Zo'n uh, zo beetje best nog... Uh, hoe ziet die eruit, die keutel? Veel. Kunt je ja, het, is, um, uh, het zijn een beetje afgestompte uh, keutels. Het zijn niet ronde oh. keutels zoals bij konijnenkeutels. ze zijn wat langer gerekt. En aan één kant een beetje stomp. En uh, nou, ze zijn uh, ander, uh, anderhalve centimeter ongeveer. En hoe vind je die? Nou, je kan ze makkelijk vinden bij schuilplaatsen van ratten. Uh, als je in een schuurtje ratten hebt of op andere plaatsen, je kijkt even wat onder wat stenen dan, uh, of achter wat, uh, wat hout of zo, dan kun je dit soort dingen daar wel aantreffen. Ja, ja. En zijn ze hard? Ze zijn uh, stevig, zeg maar, net zoals konijnenkeutels eigenlijk. Okay, ja. En uh, droog. Stinken en, uh, niet zo. Nee, uh, ja, ik kan hem even openmaken hier misschien. Voor nou. de... <laughs> nee, maar je ruikt er heel weinig nee. van. Maar goed, hoe is de respons geweest? Nou, we zijn nu een, een week of wat bezig. En we hebben eigenlijk nu al meer monsters uh, dan uh, vorig jaar in een uh, screening konden behandelen. Dus uh, het gaat erg goed. En ja, nou, wat wilt u weten? Nou, we zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd naar uh, de mutaties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van resistentie bij ratten. En uh, we weten dat in het, uh, in het oosten van Nederland uh, dit soort resistente ratten rondlopen. Vorig jaar hebben we een, groot, uh, of een, een, een onderzoeksproject gestart eigenlijk. Met ook een voorscreening, een voorstudie voor de populatie in Nederland. Het gaat, het gaat dus om ratten voor alle duidelijkheid die dus bestand zijn tegen het gif dat gestrooid wordt. En die dat in Nederland gebruikt wordt. En dat zijn vele soorten gif, hè? Ja, er zijn uh, meerdere soorten of, of, uh, gif. Maar ze werken eigenlijk allemaal op hetzelfde gen. Of hetzelfde eiwit eigenlijk. En uh, dit, uh, dit eiwit dat is betrokken bij de uh, bloedstolling. Uh, en als het bloed niet meer stolt, dan bloeden deze dieren eigenlijk dood. Dus je hebt altijd kleine bloedingen. Uh, die in de darmkanaal optreden of in de longen. En als dat bloed niet uh, gestelpt dan uh, verliezen ze te veel bloed en gaan ze uiteindelijk dood. Zo, zo werkt dat gif? Zo werkt dat gif, maar in goed. alle gevallen eigenlijk. Maar uh, u zegt net, de respons is eigenlijk best wel hoog geweest. Ja. Is dat eigenlijk verontrustend, dat er nu al zoveel keutels ingestuurd zijn? Nee, dat is op zich uh, is bekend natuurlijk dat bruine ratten vrij algemeen voorkomen in Nederland. Uh, dus uh, het is niet, uh, niet... Maar ik las ook een woord als rattenseizoen, bestaat dat? Nou, het is wel zo dat uh, mensen vaak aan het eind van de zomer, als het wat kouder gaat worden, weer. Dat ratten trekken dan, uh, zoeken schuilplaatsen op. Mm -hmm. En dan krijgen mensen er over het algemeen wat meer last van. Oké. Okay. En uh, hoeveel ratten hebben we eigenlijk in Nederland? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. <laughs> Ongeveer? Ja, dat. Eigenlijk is daar nooit echt onderzoek naar gedaan. Dus dat blijft toch een beetje gissen. Ik heb wel gehoord dat in New York... maar ik weet ook niet hoe betrouwbaar zo'n schatting dan is... dat daar ongeveer net zoveel mensen wonen als ratten in die stad New York. Uh, maar of dat echt goed wetenschappelijk is uitgezocht, dat vraag ik me eigenlijk af. In Nederland... Ja... Ik denk dat daar uh, misschien ongeveer eenzelfde aantal ratten rondlopen als dat er als mensen men... zijn. Ja, dus 16 miljoen. Of 17 Zou miljoen ondertussen. Ja, maar Zoveel? goed, ik heb ze niet allemaal geteld. Dus ik nee, kan... want je hebt bruine ratten, maar heb je ook nog andere ratten? Jij hebt ook zwarte ratten. Ja, en, ja, en muskusratten die... natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, maar zwarte ratten komen uh, wat minder voor in Nederland. Maar de reden dat uw. Onderzoek zoveel publiciteit krijgt en dat u ook zoveel brieven krijgt, is omdat mensen kennelijk bang zijn dat er een soort explosie van ratten in Nederland gaat plaatsvinden. Hè? Nou, ik, ik heb wel een uh, aantal brieven geopend en mensen hebben wel last van ratten. Je kan je voorstellen. Dat Schrijven je... ze er meteen een le leuk verhaal bij dan? En soms hebben we ja. wel, uh, ja, ja, er zijn wel mensen die er wat meer over vertellen. Of bijvoorbeeld of ze geprobeerd hebben te bestrijden met uh, rodenticide. Ja. Of uh, nou, hoe vaak ze het zien, hoeveel last ze ervan hebben. Ja, het zorgt toch wel voor wat overlast natuurlijk. Dus mensen die daar... Uh, wat is die overlast precies? Nou ja, er zijn... De meeste mensen vinden het eigenlijk sowieso al onprettig. zijn. Ja, de mensen als ze in een schuurtje moet gaan uh, rommelen... En je weet dat er ratten zitten. Er zijn altijd een aantal mensen... Bijt zo'n beest? Ja, dat kan. Dat kan wel. Maar en daar zit je niet op te wachten natuurlijk. Nee. Maar het is meer de angst, denk ik, dat hij bijt... dan dat, hij, dan dat het echt uh, vaak gebeurt. Maar er zijn mensen die dat... Uh, ja, die, die vinden dat onprettig om dan s'avonds in zo'n schuurtje nog wat te rommelen. En nu is het warm weer. zijn mensen vaak buiten nog s'avonds... en dan zien ze die beesten rondlopen. Oh. Ja, dat geeft toch een beetje een onheimisch gevoel. Ja, en, en, en, en als je kippen hebt... dan heb je ook een probleem, geloof ik, hè? Nou, kippen, ja, uh, goed, als je kippen hebt, dan heb je vaak ook voer. Als je dat niet goed afdekt, ja, dan, uh, dan kunnen die beesten daar ook bij. En dan kunnen ze zich uitstekend uh, vermaken en voeden. Hebt u al een, een beetje een idee gekregen op grond van wat u nu uh, binnenkrijgt? Van uh, de, uh, welk percentage bestand is tegen uh, die bestrijdingsmiddelen? Nee, daar gaan we, volgende week gaan we een eerste echte test uitvoeren met de monsters die we hebben binnengekregen. We wachten even tot we een redelijk aantal hebben, dat is wat mm -hmm. efficiënter voor het onderzoek. En volgende week dan, dan zien we wat de eerste resultaten zijn. Want zijn bijvoorbeeld bepaalde postcodes oververtegenwoordigd ten opzichte van anderen? Uh, op dit moment gaan we eigenlijk uh, vrijwel het hele land hebben we uh, monsters binnengekregen. Dus we hebben geen oververtegenwoordiging van bepaalde postcodes. Um, we hebben wel van bepaalde gebieden hebben we nog wat weinig monsters. Uit Limburg en Zeeland hebben we nog niet zoveel. Maar dat kan allemaal nog komen. Nou ja, we zijn ja. nog maar aan het begin. Dus, uh... nou ja, als mensen nu luisteren, dan, dan uh, roepen wij ze op om allemaal mee te doen. En, ja, uh, dat zou heel mooi zijn. Wat, wat u werkelijk wil weten is, in welke delen van Nederland... of misschien wel in heel Nederland, zijn die beesten inmiddels resistent? Of ja. is er nog meer dat u wil weten? Nee, dat is uh, inderdaad de voornaamste reden. We weten dat in het oosten van het land dat, uh, dat daar resistentie zit. En dat bleek ook vorig jaar weer uit de voorstelling studie die we hebben gedaan. Maar goed, toen hadden we nog heel veel blinde vlekken. We weten heel veel stukken, geen idee hoe het daar zit. Uh -huh. En uh, vandaar dat we deze actie hebben. We willen eigenlijk grotere aantallen rattenkeutels. Is, is, is het niet zo, als er ergens resistente ratten bestaan, dat de soort als zodanig resistent zijn namelijk zich dan gaat verspreiden? Um, nou, het is niet zo. We hebben ook uh, vorig jaar nog redelijk wat uh, ratten gevonden waar eigenlijk niks mee aan de hand is. Dus in principe is het niet zo dat het, uh, dat het al he over heel Nederland alleen maar resistent is. Maar goed, het is wel goed om te monitoren. Juist als je gebruik maakt van, van bestrijdingsmiddelen, net die rodenticide... Ja, dan moet je ook in de gaten hebben als het eventueel omslaat... zodat je ja, op tijd andere maatregelen kan nemen. En dan nemen. komt er toch gewoon een fabrikant... en die bedenkt toch weer een nieuwe pesticide om die beesten uit te roeien? Nou, het is zo dat uh, eigenlijk uh, de basis van al deze middelen... Uh, ja, zoals ik al zei, dat is allemaal gebaseerd op één enkel gen. en We doen er al 50 jaar mee, of nog langer. En uh, tot nu toe is er geen andere, uh, geen andere klasse gekomen. Misschien moet er gewoon dus iets heel anders verzonnen worden. Ik begrijp dat in Duitsland het probleem ook heel groot is. In Duitsland, uh, ja, daar hebben ze wat langer onderzoek naar gedaan. En uh, als je meer onderzoek doet, dan zie je het eerder natuurlijk. Um, het bleek eigenlijk dat daar inderdaad de resistentie zich aan het uitbreiden is. Uh, ja. Ze vonden dat eerst uh, in een grensgebied, ook met Nederland. En nu is het zo dat eigenlijk een groot deel van, van Duitsland, daar vinden ze resistente ratten. En in, uh, ja, in Nederland hebben we eigenlijk een heel slecht beeld. Ja, maar uh, wordt het dan niet tijd voor een Europese aanpak? <laughs> ja, dat zijn een... beelders! Ja. Nou, het is nou, inderdaad een, ja, een goede de, suggestie. Kijk, Nederland is natuurlijk een klein land en de, de ratten overnemen kamer. Ja, ja, die hebben geen paspoort, dus nee. die kunnen gewoon. Uh, ja. Uh, vrolijke bivakeren bij de grens. En het is ook zo dat wij natuurlijk uh, door al het water wat we hebben, vrij makkelijk uh, ratten van, van bijvoorbeeld we hebben de Franse mutatie gevonden en ook de Duitse mutatie. We hebben natuurlijk ook havens. En je kan je voorstellen dat daar op scheepsladingen misschien ook ratten meekomen. Dus het is heel belangrijk om een goed beeld te krijgen. Nou, van maar Nederland. de Europese aanpak, is daar nog geen sprake van? Hè? Op dit moment niet, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat als het in Nederland goed werkt met deze rattenkeutels en we kunnen ook in Europa het publiek inschakelen, ja dan wordt het een heel makkelijker uh, uit te voeren onderzoek eigenlijk. Dat nou, lijkt mij nou echt iets voor een Europese aanpak. Oh, <laughs> en... Schrijven die mensen u ook eigenlijk wat ze dan doen om die ratten te bestrijden? Ja. Uh, soms wel. Ik moet zeggen, uh, goed, uh, we zijn nu op dit moment bezig om eerst te inventariseren welke monsters bruikbaar zijn. Die brieven leggen we op dit moment nog even apart. Uh -huh. Volgende week, als de eerste screening geweest is, dan gaan we ook even naar de brieven kijken. En dan zullen we op onze website, want we hebben een website, uh, www.bruinerat. Originele op oplossingen ook laten zien. Dan zullen we uh, in ieder geval uh, wat frequently asked questions of uh, oh. op dat gebied even wat, uh, wat suggesties doen. Vaak gestelde vragen. Ja, de vraag stelde van haar, Sorry. Krijgt hij ook aanwijzingen, zoals mijn buurman? Daar gaat namelijk af en toe wel op een merkwaardig moment gaat het gordijntje even opzij. Dan komt er een lange loop tevoorschijn. Dan hoor je poef en de rat aan de overkant, een meter of dertig verder, is weg. En de buurt is er erg blij mee. Hij schiet ze gewoon dood. Ja, hij schiet ze gewoon dood. Uh, dat, ja, Er zijn wel mensen die, die ratten doodschieten. Uh, dat, dat, dat kan, maar ik heb niet gehoord dat de buren dat doen. Mensen oh. zeggen dat ze het zelf doen. Dat ze het zelf doen. Nou ja, dus is, wat, dat is een dat goede kan. methode. Maar wacht nog even. Dus mag mag we... dat eigenlijk? Het is uh, als je een vergunning hebt uh, oh. om te jagen. Of oh, die zal die hebt. ongetwijfeld hebben. Uh, maar, het is www.debruinerad.nl? Ja, en daar is ook meer informatie te vinden over okay. hoe je monsters uh, kan opsturen. Hartstikke goed. Onderzoeker Theo van der Lee van de Wageningen Universiteit hoorde u hartelijk dank voor de komst. De populatie van de resistente bruine ratten moet in kaart gebracht worden. En u kunt dus helpen. Kijk dus op onze site of op www.bruinerat.nl. Tot zometeen. Het is tijd voor de kortste radioquiz ter wereld. Dit is de vraag: welk Radio 1-programma zendt twee uur lang live uit vanaf het Lowlands Festival? Radio 1-journaal. Fout